En een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Veel meer mensen lossen hun hypotheek tussentijds af. Dat zegt ING Bank Nederland, de tweede hypotheekverstrekker van het land. Reden is de onzekerheid over de woningmarkt en over de eigen financiële situatie. In november steeg het aantal gedeeltelijke aflossingen bij ING met ruim 40% ten opzichte van een jaar eerder. Door het aflossen willen mensen voorkomen dat ze blijven zitten met een restschuld. In Den Haag begint rond deze tijd de topberaad over de aanpak van voetbalgeweld. Dat is een initiatief van minister Schipper van VWS... naar aanleiding van de dood van grensrechter in Almere. Bij het beraad zijn ook de ministers van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs aanwezig. Verder schuiven onder andere burgemeesters van de grote steden... de politie en sportkoepel NOC-NSF aan. Bergers zijn nu bezig het vrachtschip Ocean Victory weg te slepen... dat in de problemen kwam voor de kust van Zandvoort...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 Dit zijn de files in de Randstad van 5 kilometer of langer. A1 richting Amsterdam tussen Hoeverlaken en Neembrugge 5 en de A8 richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein ook 5 kilometer. A9 ook maar Amstelveen tussen Bevenwijk Oost en het knooppunt Raasdorp 10 en de A12 Den Haag Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren ook weer 10 kilometer. A12 naar Den Haag voor het Malieveld 8 en de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft 5 kilometer. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Wadernooie 8 en de A16 richting Rotterdam. Voor het knooppunt de plein 5, A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda tussen Vlaardingen en het knooppunt de plein 8 kilometer. En op de A28 richting Utrecht tussen Nijkerk en Leusden 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Like the earth is shaking 9. VFM. The conversation, I know no one to change. I've never Fantastisch liedje vind ik dit, zeg. Uit Groot-Brittannië, Lawson en Standing in the Dark. En daarvoor de Golden Earring en When the Lady Smiles. Um, of is het Golden Earring? Het is Golden Earring. Golden Earring. En uh, Golden Earring. Zo kan je het ook zeggen, natuurlijk. Ja. Jump, jump. Kwart over drie, deel twee van zondag in Kennemerland. Um, Aldo, zit je, zit je nog lekker in de warme studio? Heerlijk, heerlijk. De, de, de, ver, de ver, ver, versierde versiering. studio. Helemaal in ja. de, de kerstsferen zijn we vandaag. Vorige week is een beginning gemaakt. en Vandaag wordt het volgens mij afgemaakt. Het ja. ziet er leuk uit. Vandaag een ja, winderig dagje in Stamford. Ik stond even buiten net en ik vond het behoorlijk hard waaien. Ja. En uh, dit is vanavond ook nog wel even aangehouden. Gepaard kan het gaan met buien. En je kent vast wel Andy van de Meijden oud-topvoetballer van onder andere Ajax, Inter, Everton en PSV. En Andy heeft een boek uitgebracht, Geen Genade. En in dit boek beschrijft hij zijn voetbalcarrière. En het blijkt dat hij vanaf zijn tijd bij Inter... nooit echt voor het profvoetbal heeft geleefd. Hij maakte wel die droomtransfer naar Inter en in Italië. Maar is het fout gegaan. Dranken, drugs en vrouwen waren de drie belangrijkste onderdelen in zijn leven. En in het boek Geen Genade vertelt Andy van de Meiden alles... Nou, misschien wel een leuk voorbeeldje. Um, zijn vrouw was ook een beetje de weg kwijt dat hij opeens thuis kwam... en dat ze een kameel had gekocht, bijvoorbeeld. Of dat hem bij hem was ingebroken en dat er uh, vijfde Rolexen... twee auto's en een hond was gestolen, bijvoorbeeld. Sorry. En dat staat allemaal in dat boek. Is zeker de moeite waard. En, wil je dat boek nou kopen? Aanstaande vrijdag is Andy samen met schrijver Thijs Slegers in Bruna Balkenende. Om uh, drie uur zal hij, zijn, zal hij jouw boek, zijn, uh, zal, uh, hij jouw boek uh, gaan signeren als je die hebt gekocht. Wel leuk, hè? En die ja. van de meiden, wel een uh, coole gast. Ook zijn er afgelopen weken weer een paar nieuwe zandvoorters bijgekomen. Namens Zierfum Sandvoort feliciteren wij Mark en Tessa... met de geboorte van Mitch, Veronica en Gerkeli. Ik hoop dat het goed uitspreekt. Met de geboorte van een zoon genaamd Florian. En Wijnand en Jeanette kregen een zoon. En die heette Mats Ronald Cornelis. Dat is wat je mooi wint. Ja. Mats Ronald Cornelis. Allemaal van harte gefeliciteerd. Goed, twee tussenstanden in de eredivisie. Aldo, half drie begonnen. Ja, dus, het uh, is nakbedaar tegen Feyenoord. staat het 1 tegen 1. En VV uh, Venlo tegen Vitesse. staat het 1 tegen 1. Oh, ik zie net dat uh, Venlo heeft gescoord. Ja, is dat hè? even leuk? Puntje erin, puntje eruit. Ja zo gaat ie goed. Ja zo gaat ie goed. Ja zo gaat ie goed. Ja, goed. goed. Puntje, puntje voor VVW. Puntje eruit. Ja zo gaat ie goed. Ja zo gaat ie als die wezen moet. Uh. In Zondag in Kennemerland. Je, Je blijft, blijft op de hoogte. In Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Met weer even wat regio-nieuws. Wat is er gebeurd in Zandvoort en Omgeving Gemeente Belangen Zandvoort... het GBZ, maakt zich ernstig zorgen... over hoe de gemeente Zandvoort zelfstandig kan blijven... terwijl het steeds groter wordende takenpakket moet uitvoeren. GBZ ziet dat de Rijksoverheid steeds meer taken naar de gemeente overhevelt... maar tegelijkertijd minder geld geeft. GBZ wil het college wakker schudden... Meneer Demmers zegt het lokaal bestuur moet zaken zien aankomen en erop anticiperen. Anders ben je te laat. Dat is nu, tot nu toe nog steeds het geval. Geld wordt uitgegeven aan de nodige zaken zoals de wielerwedstrijd Olympiastour... het museum en een veel te dure bibliotheek. Zandvoort had het niet zo ver hoeven laten komen. Zandvoort heeft maandagmiddag de zilveren Eco Award gekregen. Wethouder Belinda Goransen heeft de award in ontvangst genomen. Goransen. Oh, Goransen. Zweedse naam. Zo. Hebben we een wethouder met een uh, Zweedse... Uh... Ja, ah, ja, ja. Zo, zo. International, man. Wat Zand er wel een stukje voor op vooruit, hè? Dat weet ik Deze onderscheiding is een stimuleringsprogramma... om duurzaamheid op lokaal niveau in de kaart te brengen en te verbeteren. Zand verblinkt hier dus uh, in uitwege de aandacht aan milieu, educatie... en de voorlichting van de brandweer werd ook zeer gewaardeerd. En dit bericht hebben we vorige week ook gemeld, maar het probleem stelt, uh, geldt nog steeds. Let even op, want op het strand van Zandvoort is prikkeldraad gevonden. Mogelijk liggen er nog steeds stukken. De stukken prikkeldraad uh, komen tussen zand vandaan. Dat van de duinerij bij Parnassia is afgegraven. Daarnaast is het zand naar het strand vervoerd. Bij de duinerij stonden hekken met prikkeldraad waar de zand overheen was gestoven. En tijdens het afvragen van het zand werd het gevaarlijke draad ontdekt. En dat is toen meteen opgeruimd. Volgens de gemeente Zandvoort is het nog niet bekend of er nog meer prikkeldaad ligt. Nou, blijkbaar dus nog wel. De gemeente gaat niet zelf controleren, maar roept op. Als je prikkeldaad ziet en uh, ziet liggen op het strand, meld dit dan bij de gemeente. En opnieuw hebben vandaan in de watertoren huisgehouden. Omwonenden hebben meerdere personen gesignaleerd in de watertoren. Na controle controlebeek dat er meerdere dingen zijn gesloopt. Tevens hebben de indringers gebruik gemaakt van de wc's. Ik weet dat we een paar jaar of een jaar geleden hadden we nog over water toch. Wat moeten we er nou mee? Ja. Maar er is helemaal niet veranderd, hè? Nee. Als nou mensen zelfs aan naar binnenkomen en, en dingen gaan slopen... dan weet je dat het gewoon heel erg ver is. Ja. Je maakt dat het geen kraakpand is. He? Ja. Je hebt wel een mooi kraakpandje dan. Maar de, ja. Ja. ja, de meningen zijn verschilt. Kan, wat kan je ervan maken? Een uh, radiostudio hebben we al eens over gehad. We hebben net een nieuwe locatie, dus dat gaat niet door. <laughs> Uh, misschien kunnen we toch het beste slopen, hè? GFN, Westkust, Vanavond en de komende dag is het half tot zwaar bewolkt... en er vallen enkele buien. Bij deze buien is ook haal mogelijk. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen schijnt af en toe de zon. Lekker zou je kunnen denken. Nee, dat niet, want er vallen ook enkele buien. En vooral later op de dag worden deze buien... Winters van karakter en kunnen vergezeld worden van hagel en smeltende sneeuw. De temperaturen stijgen naar maximaal 5 graden. Stretch in me farther, push, hold, yeah. We can't stretch in me farther.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 Het weer. Veel zonnige periode, vooral in de kustprovincies wat winterse buitjes. Het wordt van 1 graad in het oosten tot 4 graden aan de kust. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Langs de files in de Randstad op de A8 richting Amsterdam voor het koenplein 5 kilometer. En op de A9 ook maar Amstelveen voor het knopend ook nog 9. A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven 6. En de A28 naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 7 kilometer.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 jazz me wide